He? Nou, dat geeft niks jongens. Ja, we gaan gewoon verder. Nou ja, half het wordt gewoon uitgezonderd. Ja. Het is donderdag 6 ja, april 2017. Dit is de Bata Vieren Podcast. En we beginnen een beetje chaotisch vandaag. Uh, want het is een uh, erg gezellige bijeenkomst uh, waar we hier zijn. Wij uh, zijn uh, hier aanwezig bij Wim van den Bergthuis. Uh, omdat wij vier nieuwe redacteuren hebben in onze podcast. En onze redacteuren zullen zich aan u voor gaan stellen... En die zult u de komende weken kunnen gaan horen. Laat ik eens beginnen met onze gast hier, Wim van den Berg. Kun je iets over jezelf vertellen? Ja, dankjewel, Sander. Uh, het, je, ik denk dat, dat sowieso ook het, uh, het voorstel, want ik ben natuurlijk ook al geweest bij de. Uh, ik, uh, even kijken, welke podcast was het ook weer? De, in januari. Volgens mij de eerste podcast of de laatste van de december. december volgens mij nog, de ja. laatste van de, december. Dus. Uh, uh, dus, dus ik denk dat de, de trouw trouwe 4 luisteraar die, uh, die, die herkent mij wat dat betreft dan ook, uh, dan ook wel. Uh, nou, ik heb onder andere, uh, ik studeer bedrijfskundige informatica. Uh, heb onder andere gewerkt voor Exchange op de, de Zuiders. En heb uh, ook gewerkt als persoonlijk medewerker van Digits bij, bij een nieuw team. Uh, waarbij ik uh, met u, uh, ook overal meeging. Dus ik ging naar uh, uh, naar media optredens, dus uh, ook echt dan bij dingen zoals bijvoorbeeld knevel van de Brink dan Niet alleen dat je dan in het publiek zit, maar ook dat je uh, dat je ook echt ook die, die, die, die de, de kleedkamers uh, van uh, uh, dat je daarin zeg maar ook meegaat en ook kijkt van ja, hoe is nou die, die, die, die relatie tussen gasten onderling bijvoorbeeld, uh, iets, iets wat je normaal gesproken natuurlijk ook niet als aanwezige daar natuurlijk ook ziet, wat ook wel heel interessant is. Uh, en en uh, ja ik heb toen ook ontzettend veel presentaties et cetera gezien van allemaal bedrijven. En, uh, ja, eigenlijk, en eigenlijk ben ik daardoor ook, uh, ook wat sceptischer weer geworden, bijvoorbeeld ook over media en ook van nou wat zie je nou op de tv, uh, uh, wat is nou geregisseerd, wat is nou niet geregisseerd. En dat is dus ook het leuke ook aan de Battervier podcast, het is, lekker, het is lekker open in die zin ook. Uh, en ik hoop dat we juist ook op die, die open sfeer, dat we die ook uh, ja, vooral ook gaan uh, ook blijven behouden En heel objectief en evenwichtig zijn we ook, hè? Ja, dat uh, is <zij tie tie> zo, absoluut. Ja, ja, ja. Van Winkselrecht eh, is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dus welkom bij ons. Ja, bij de pistool op het hoofd. Ja, ja. De volgende aflevering komt Anne Fleur Dek, toch? Anne Fleur Dek, ja, zeker. Ja, Om ja, ja, ja. ja. ja, haar kant van het verhaal ja, ja. Voor, uh, te laten horen. Wat ja, is je ja. motivatie... Ja geweest voor de batterie Post, behalve dat je al een keer te gast bent geweest. Ja, nou ik vond, ik vond het, uh, mijn, mijn, uh, mijn motivatie was ook, om, omdat ik zie, ik, ik zie ontzettend, veel, ontzettend veel dingen, ontzettend veel uh, uh, dingen ook gelezen, ja de, de, de luisteraar die kan het niet zien, maar ik zit achter een enorme, enorme boekenkast met allemaal, allemaal boeken en wat, ik, uh, en wat ik leuk vind is om, uh, om ook echt, net even een stap verder te gaan dan een boek en ook echt iemand tot een bepaalde limiet op te pushen, zeg maar. Dus mensen hebben altijd een bepaalde argumentenset, die presenteren ze in een boek. Alleen dan is het uh, leuk om te kijken van goh, tot ver kan, uh, kan, je, kan je gaan met zo'n argument? Tot hoever, uh, to, hoeveel, hoeveel tegenzetten kunnen ze op bepaalde vragen weer, weer doen? Ik vind, dat, ik vind dat een bepaald soort, ja, bijna schaakspel achter uh, Achtig. achtig. Uh, ja, achtige techniek, wij zo spreken, die, uh, ja, dat, dat, dat kan ik ontzettend waarderen, zeg maar. En dat vind ik ook heel erg leuk om dat in interviews te doen. Dus achter dat vriendelijke gezicht uh, van, ja, wat we hier zien... Uh... Ja, er, er zitten allemaal hele kritische vragen inderdaad, dat, uh, die, ik, uh, die ik absoluut ga stellen. En uh, waarbij, uh, ja, waarbij onze gasten in ieder, geval, uh, ja, in ieder geval hopelijk ook een leuke tijd hebben om ze, om ze te beantwoorden en ook goed moeten nadenken voor uh, ja, het zekere antwoord. Ik geloof dat de eerste plannen al gemaakt zijn hè? om uh, Sint-Lucas uh, binnenkort te interviewen met jouw scherp. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik kreeg inderdaad al, uh, al de, de, eerste, de eerste WhatsApps om inderdaad een debat tegen, uh, tegen Sint te doen en uh, ja, dat, uh, dat lijkt me natuurlijk hè, dat soort verzoeknummers uh, ontzettend leuk om te doen. Dus, Oké, okay. uh, helemaal goed. En over Sint-Lucassen gesproken, die is hier ook aanwezig. Sint, kun jij je voorstellen aan de luisteraar? Ja, nou, ik ben hier niet als redactielid, hè. Dus laten we dat eventjes buiten kijf stellen. Ik ben hier niet als redactielid. Het is hier puur toeval dat ik hier dus beland ben, want... Ik had vanmiddag een gesprek op Radio 1. E, dat gaat over mijn proefschrift, de democratie en de media. het boek daar ook over wat te bestellen is bij... De Blauwe Tijger, hè. En uh, ja, toen werd ik ook tegelijkertijd was ik al gevraagd uh, om vanavond ook daarover te spreken bij de JOVD Amsterdam. Maar goed, dan zit je dus met, uh, tussen, tussen 12 en 1 een, uh, in, een interview in, uh, in Hilversum en heb je s'avonds om 8 uur... Uh, verhaal in Amsterdam en dan ga je niet heen en weer naar Duiven want het staat natuurlijk helemaal nergens op uh. <laughs> dus dan moet je maar wat doen en via via ben ik nou uh, bij, uh, bij jullie weer, uh, weer beland om en even de, de tijd in Amsterdam uh, ah, ja. door te brengen tot natuurlijk de epische uiteenzetting vanavond bij de JOVD in Amsterdam en er is toch niks fijners dan te merken dat je in de, de geborgenheid ja. van de nieuwe zuil altijd welkom bent <laughs> ja zo uiteraard Sander uiteraard. Ja. Een soort, een soort safehouse ja. uh, is dit. Safe space. Safe space. Safe space. <laughs> nou ja, als een safe space waar ik enige tijd vertoef, heeft het eigenlijk om nooit lang een safe space te blijven. En <laughs> we gaan binnenkort ander vuurdekken uit, dan moeten we wel even een safe space voor inrichten. Ja, ik vraag me af, Sander, of zij er ook op in zal gaan. Nou, ah, dat kunnen we eigenlijk wel doen. Dat lijkt me nou echt een leuke. leuke gewoon om, om eens, inderdaad haar, haar gewoon eens kritisch te, te bevragen. En ook, ook het, maar... het zou eigenlijk niet eens kwaad, kwaad kunnen, toch? Ik bedoel. Nee, waarom kritisch? Gewoon vragen. Ja? Gewoon vragen. Ja, nou, dat iemand ja, er zelf ja, maar even... klemmen. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat, uh, mij lijkt het. Mij het uh, want, want, want dat viel mij ook op. Ze heeft haar, uh, haar Twitter-profiel aangepast. Want er stond eerst prominent bijvoorbeeld Marxist, stond er. Maar het is in één keer van Marxist naar activist gegaan, dus, er is ook een, mm. he, dus ze schrijft al daar eigenlijk debatten vieren op. Wat en uh, ik geloof dat ze het helemaal eens was met Forum voor Democratie, dat er een partijkartel aanwezig is. Dus, uh, dus uh, ja, misschien kan Thierry haar nog een beetje overmannen om, uh, <laughs> ja, ja. om binnenkort een keer lid te worden. Precies. Dat, ja. We gaan het afwachten. Mm -hmm. Dus dan uh, kunnen we de vriendelijke blik van Wim uh, ja, ja. weer, te, weer tegen achter. Dan kan ze niet weer ja, ja. En wat zijn Hans steeuwen nou? Linkse meisjes worden geil van rechts op praatjes. <laughs> ja. Die neuspiercing zit, die zegt al genoeg hoor. Oké. Okay. Okay. Ja. Onze nieuwe agressie <laughs> <laughs> heeft het al aangekomen. Ja, ja. Ik weet niet of, uh, of, of, of, of zijn mening voor iedereen hier spreekt, zegt Geven met een er ja. erbij. Nou, ik heb het over die neuspiercing, uh, uh -huh. maar dat is ik zo. Oh, oké, oké. Stel jezelf even voor. Ja. Uh, ik ben Jesper Willem Janssen. Uh, die Willem gebruik ik nooit, maar. Klinkt Batafiren naam? Nou, ja, klinkt wel Willem. gewichtig, hè? Ja. ja. Precies. En uh, ik uh, studeer op dit moment in een cultuurmarxistisch bolwerk Nijmegen mm -hmm. uh, Wijsbegeerte. Waar zit uh, ook uh, hmm. de tocht doorheen dus gekomen? Ja, het is heel gek. Er komen uh, net zoals er van, zeg maar hele religieuze scholen toch altijd hele sterke atheïsten komen, komen er van zo'n bolwerk ook gewoon een paar ja, je, je weet je er toch doorheen te worstelen en het, ja, het, het is ook vooral de docenten hoor, het is, de studenten, daar valt vaak nog wel mee te praten mm. dus, um, maar die, die worden nog niet helemaal gecorrumpeerd door de... nou ja, wordt wel, maar aan het begin zijn ze ja, nog... ja, euh, valt het nog mee ja. ja, en vaak is er ook nog wel echt wel mogelijkheid, want het blijven wel filosofen, dus die, willen, die, houden, die kun je altijd nog weer even wijzen op hun bijna ja, metafysische plicht om toch altijd alle kanten van een, van een vraagstuk te bekijken. Dus, maar goed, je bent een seksist en een racist en daar hoef je niet mee in discussie te gaan. Dus dan lossen ze op die manier op. Ja. Maar heel vaak, eh, dat valt, valt heel vaak wel mee. En, um, ja, wat ik zei over die neuspiercing, uh, dat, die zijn echt alomtegenwoordig bij de, bij, de, bij de humanities en bij, ook bij filosofie. Mm -hmm. en, uh, en daar zie je ook gelijk wat voor een type persoon het is. Dus het, het is een gozer met een knotje. En een draderige baard. <laughs> en, of een meisje met neuspiercing en uh, haar geverfd in signaalkleuren. En, ja, Dus als jij een rood geverfd, gedreadlokt meisje met een neuspiercing en uh, snijwonden in de arm ziet, dan weet je al een beetje wat voor borderline-vleesje in je kuip hebt. Mm. Um, dat was ook, was ook mijn uh, diagnose trouwens toen ik haar bezig zag op TV, aan de Fleur okay. beetje. Ja, iemand die conflict uitwasemt, zoals, uh, zoals een klimplant CO2-omzet in zuurstof. Gewoon kan niet anders. Ja. Het is gewoon wat er gebeurt. Ja. Nou ja, het is beschikbaar met je leeftijd natuurlijk. Hè. Als student zijn, uh, dat je een beetje af kan, uh, kan schoppen tegen iets anders. En boos zijn Papa waarschijnlijk. <laughs> ik, denk maar, ik denk echt wel dat, ja, dus iets te psychoanalytisch misschien. Ja. Nou ja, uh, Avaland Identiteit heb ik het ook genoemd. Hè. Sylvia Plath en uh, haar gedicht Daddy en ook... Haar voordragen van haar daddy-gedicht is ook vastgelegd, gewoon op plaat. En dan kan je nu nog steeds luisteren, die filmpjes. Die zijn gewoon op internet het, uh, af te spelen. En dan hoor je ook in haar stemgeluid ook een, een, ja, toch een uh, interessant mengsel van, enerzijds, een soort, uh, soort nijd uh, tegenover haar vader, maar toch ook een berusting en een neergeslagenheid En precies alle conflicten die jij noemt, die uitwasmen. Ja, die zijn gewoon verinnerlijk in, in haar ziel. En dat heeft ook te maken met haar, haar, haar daddy-issues. Ik zit er wel een beetje psycholoog van de koude man te spelen, <laughs> maar ik denk, soms denk ik dat het wel klopt. Dus ik heb, uh, denk ik, twee grote, um, hoe zeg je dat, uh, nou, intellectueel wil ik het niet noemen, maar grote ontwaakmomenten gehad. Eén keer toen ik, ik weet niet hoe oud ik was, 17 of 18, toen ik de het, uh, Industrial Society in its Future van Ted Kaczynski las. Ik dacht, dit is echt een van de meest, nou, dit is tot nu toe het briljantste. Meest helder uitgezet analyse van wat nou relevante krachten zijn in de wereld zoals die nu is. En de tweede was toen ik in contact kwam met, uh, met, met het werk van Jordan Peterson. En um, een van zijn belangrijke dingen ook, ik zat net nog over even naar hem te luisteren in de, in de, in de trem, En dan zei hij: Als iemand claimt iets te vinden of iets, uh, iets te geloven, dan wil ik altijd weten. En wat stelt dat jou in staat om niet te geloven? Als jij gelooft de wereld heeft geen betekenis, ik ben een nihilist. Oh, dat, is maar, dat, dat is toevallig, dat zorgt er ook voor dat je nergens verantwoordelijkheid voor ja. wel Zou dat er ook iets mee te maken kunnen hebben? Dus mm -hmm. het gaat er niet alleen om wat iemand zegt te geloven, maar om wat, iemand, wat, wat, wat diegene daarmee dan kan doen. Het is makkelijk om ergens tegen te zijn of voor te zijn. Uh. Ja, dan hoef je ook eens niet te zeggen. Hè? Dus, en, en dan kan je in staat stellen om allerlei ver, ver, uh, morele verantwoordelijkheid wel of niet te nemen. Dus wat iemand zegt, ik geloof dit, ik geloof dat. Daar komt nog een hele sluw bij van dingen die iemand natuurlijk ook gelooft maar dat zelf misschien hem niet eens weet. Ja. En dat wordt dan ondersteund volgens mij door het idee dat ideeën mensen hebben en niet andersom. Ja Nietzsche, en die zegt ook niet elke filosoof heeft wel eens een drang gehad, maar elke drang heeft wel eens een filosoof gehad. Is dat Nietzsche nou? Ja. Ja. Dacht, ja, dat, uh, Jung die is ook wel heel erg door Nietzsche beïnvloed. Volgens mij is het idee van uh, ideeën hebben mensen is een Jungiaanse idee. Dat is wel een navel van. Het idee heeft ook Jung gehad. Ja, nou, dus hij, dus, dat, is natuurlijk ook, dat, dat geldt ook voor hem, maar hij zei, je moet dus heel goed oppassen door welk idee jij bezeten wil worden. Is maar een idee. Dit is nog maar het, het topje van, van al datgene waar de je de vier podcast kan brengen, als ik het zo aanvoel. Uh, ja, aan, mag komen. Als, als onze huisfilosoof, hè, we hebben je al even aangekondigd. Ja? Dat, uh, maar ik ben toch niet de enige filosoof, hoor. Ik. Nou ja, wij zijn misschien wat meer amateurfilosoof, maar jij bent altijd bij de pro. Nou, Ik ben nog niet afgestudeerd. Maar. Je opeens, dat doet een op de andere dag, dan. Uh, dan dat we dag. Als je een papiertje hebt, hè. En Ik heb het na vijf jaar heb ik nu eindelijk mijn P. Het oh. heb ik al oh. al. Ik heb moeite tijd genomen, maar ook bijna mijn bachelor en al halfweg de master. Dus ik ja. Ja. Is dat tegenwoordig niet een heel gedoe en zo? Je moet minstens ja. je bachelor hebben om naar je master te kunnen beginnen ja. en studieschulden en ja. weggekikt worden en ja. weet ik het allemaal niet Toch wat. Toch gedaan. Okay. Ja. Ze waren er niet blij mee, dat is waar. Het was een onwenselijk uh, en on. Hoe zeg je dat? Bijna ontolereerbaar, ontoleraadbaar studievoortgang verloop, wat ik doorliep. Ik dacht, hebben ze ook wel een punt. Dat dus is een hoop te doen voor ze. Wat was jouw belangrijkste motivatie om je aan te sluiten bij het team? Um, nou ja, ik heb me alleen aangemeld. Jij hebt besloten om er nou, aan te sluiten. Alleen aangemeld ik ja, een ja. toch van... Uh, ja, ik wist niet wat mensen schrijven. ...van een paar pagina's uh, <laughs> die mijn ontvangen, dus je uh, hebt er wel goed over nagedacht. Ja, je hebt wel goed over nagedacht. Nee, uh, de motivatie uh, in eerste instantie was dat uh, uh, buiten mijzelf, namelijk mijn vriendin, uh, wiens, op wiens oordeel ik heel erg vertrouw. En die zei: Doe dit maar. <laughs> Doe dit maar Ja, Nee, is is wel wat voor jou. Ik zei, is toch ook wat voor jou? Ik zeg, ja, maar ik wil niet. Zeg maar, ik ook niet. Uh, dan moet ik weer met mensen praten. En allemaal dingen doen. Ja, dat is de kant. Hè? Vanuit hoe meer tegenzin je doet, hoe moreel zuiverder jouw intentie om het te doen waarschijnlijk is. Maar zo me heet dat. Maar um, ja, dat zal goed kunnen. En toen dacht ik, ja het is ook wel waar. Het is misschien ook wel wat voor mij. En uh, ik luister graag naar podcasts en interviews. Vooral als ze heel lang duren. Mm -hmm. en, um, want dat, dat is de enige manier waarop je verder komt. Dan een slogan. Ja. Hè? Ja, wat we, bij te vaak gebeurt in de maatschappij, dat je niet eens een fatsoenlijk respect meer kan volgen. Nee, maar je, je hebt geen tijd. Die mensen die moeten, die, die hebben, die moeten zo zoveel seconden mogen ze daarna besteden. Dan moet er iets anders gebeuren. Ja. Maar heeft iemand die een cd'tje heeft gemaakt ja. en een politicus en Robert Dijkgraaf. En ja, 30 seconden. Ja, wat is dat? Ja, Als ik als ik een cd'tje had gemaakt, dan zou ik mijn weghouden en zeg ik, ik op die cd en laat die man praten. Ja. Maar ik maak geen cd'tjes. Ja. Uh, dus vandaar. Um, motiv ja, motivatie. Dus, um, Elle lange gesprekken voeren en naar luisteren, dat is een van mijn favoriete dingen. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, daarin ja, kritisch zijn, ik, ik wil dat niet verwarren met proberen iemand, uh, de poten onder iemand vandaan te zagen, maar iemand toe brengen, heel scherp te vertellen wat hij nou eigenlijk bedoelt. Ja. Want zelfs als je een boek hebt geschreven, dan kan het nog zijn, ja, dan kom je hier en ga je gewoon vertellen wat er in je boek staat. Ja. Uh, dus, maar waarom dan? En dat is dan de Socratische methode, zo zou ik het willen zien, um, wat denk je dat dat betekent? Ik weet zelf heel weinig, bijvoorbeeld. Maar alles wat ik heb geleerd, heb ik geleerd door ja. gewoon andere mensen te vragen. Maar hoe dan? Want iedereen wil je dolgraag vertellen wat ze allemaal niet denken. Ja. En, uh, nou ja, de leukste interviews zijn interviews waarbij de gast uh, een moment stil weet te krijgen, denk ja. ik. Dat je hem zelf ook nog even aan die denken uh, kan zetten. Ik kan me herinneren dat uh, Sint in jouw interview met uh, Thierry Baudet, verbreker Partijkartel. dat op een gegeven moment wel dusdanig diepgaande vragen werden gesteld, dat hij er ook wel even over na moet denken. Uh, <laughs> ja, De aporie dat... heb je dan wel bereikt, ik zie het zo, in een goed gesprek heb je sowieso iets gezegd... wat in een later stadium tegen je gebruikt kan worden. <laughs> okay. je, kunt, ja, je kunt eigenlijk als... Nou, je kunt Just achteraf... kijken uit. Wat betekent dat? Is dat het de opbouw voor chantagemateriaal is? Dat, uh. <laughs> nou ja, kijk, je ja, hebt natuurlijk wel heel uh, gepolijste, gelikte, betogen... waar je uiteindelijk uh, niemand op kan vastpinnen, om het maar zo te zeggen. Hè. Dan zie je ook dat de politici van de jaren negentig... Ja, dat waren politici, die, die waren nooit echt, uh, echt getroffen of echt geraakt, dus die waren slikfiguren en alles geleed van hen af. Ze waren als het ware uh, zo vol van sociaal glijmiddel. Uh, dat, dat ze niet meer echt gingen voelen voor mensen. Dat zie je de, politiek, de politicus van nu, die moet niet meer dat, dat slik gladder hebben wat de jaren negentig politicus moest hebben. Mensen willen nu politici die hun authentieke woede, hun authentieke frustratie, hun oprechte zorgen over de decadentie van ons tijdgevricht weer spiegeld zien in hun politici. Nou, okay. ja, ik denk niet nou, dat de populariteit de van een Trump, van Trump verklaart, om er iets te noemen ja. we hebben een uh, nieuwe batterij die zojuist is binnengelopen. Uh, een markante persoonlijkheid in uh, drie delen altijd Siroy Mulder en uh, jij was Juria Juria Siroe heet ik alleen op Facebook omdat ik toen dacht na de eerste naam hoeft er niet op maar, maar je wordt ook als Hink genoemd ja op zondag oké oké dus vergeef als ik het af en toe verkeerd heb Kun je je even voorstellen? Of wil je meteen even inhaken op wat er net Nee, ik wilde graag inhaken op wat uh, SIT net zei, met dat, wat, dat je op een gegeven moment iets zegt wat later tegen je moet worden. Uiteindelijk zit elk wereldbeeld in een rent vol met contradicties. Dus als je er dan lang genoeg op iets ingaat en met iemand aan de praat bent, dan ontaarden vanzelf al die tegenstrijdigheden die je eigenlijk in je hebt natuurlijk. Die, uh, en die is er wel heel moedig van SIT dat hij wel durft deel te nemen aan dat soort uh, gesprekken. Voor je het weet, er is iets dat helemaal gebruikt gaat worden. Daar raak je geslepen van. Ja, dus inderdaad, de, de slijpteen van de geest hè, is natuurlijk het gesprek. Want alleen dan kan je op je eigen contradicties gewezen worden. Nou, ja. Ja, dat is natuurlijk geen enkel wereldbeeld uh, uh, intern totaal consistent. Uh, uh, en ja, sommige wereldbeelden zijn heel mooi, maar soms heb je ook de praktijk die er nog iets tussen komt. Dus het is net mooi dat je het zo diep weet te brengen dat je uiteindelijk iemand kan zeggen van ja, euh, daar zit wat in wat niet helemaal klopt, Met welke keuze moet je daar dan in gaan maken? Ja, het is natuurlijk wel interessant dat jij al zegt dat geen enkel wereldbeeld volledig consistent is. want dat veronderstelt dat jij alle grondveronderstellingen van al die wereldbeelden ook kent. Dat is exact. Ik ben natuurlijk niks tegengekomen. Weet je, Jernas die vertelde me een keer vol trots dat ik na dertig keer gezegd heb dat ik één windnauwes moet gaan lezen, zei: "Joh, dat is een wereld en dat zit helemaal, is goed en dat is totaal afgebakend." ik zei tegen mij "Dat is ook een religieuze devotie." Ja, dat zei ik. Dat klinkt. Dat, dat klinkt redelijk absoluut. Ik heb dat boek uh, voor mijn verjaardag gekregen door shrug. Nou, ik ben aan uh, het lezen. Ik ga de theorie nog eens een beter bekijken. Ik ga op zoek naar die contradicties. Want ik geloof er nog niet in dat het een totaalbeeld is. Maar uh, ja. Ja. ja. Zeker bij een rent wordt, wordt inderdaad vaak de beschuldiging gelegd. van Die, die wordt als een soort god gezien. Uh, en dat snap ik ook wel. Want als je het boek leest, het is ook heel mooi geschreven. Het gaat heel mooi... Heel zuiver op die uh, basiswaarde van het libertarisme natuurlijk. Maar ja, ook het libertarisme heeft last van het feit dat je nog steeds de werkelijkheid hebt die soms iets anders in elkaar steekt. Ja, uh, ik, ik had uh, geplaatst mijn vorige boek van Nietzsche, laatste boek van Nietzsche uitgelezen en, en in zijn denkwijze zit natuurlijk ook het idee van het, het overstijgen van, van, uh, die, van je eigen rigide wereldbeeld, is, is, dat is wijsheid een pluriformiteit. Van, interpretaties hebben bij elke uh, mogelijke zaak, actualiteit, casus die voorkomt. Als je daar een pluriformiteit van interpretatiemethodes hebt, dan ben je wijs. Als je één wereld wilt of enkele weet te ontstijgen, dat is dat, dat hij uh, ook heel, lef, heel erg heeft toch. Het had voor Nietzsche een heel psychotisch uh, element die die ontdekking ook. Ja. En dat is, uh, dat is ook wel mooi eigenlijk, want dat is wat er volgens mij echt gebeurt uh, wanneer je echt een wereldbeeld of meta-wereldbeeld overstijgt en je alle hou vast verliest. Ja, dat geldt voor, zowel voor die morele stelsels, het slaaf en het heer, moraal, maar het geldt ook voor ideologieën, zei hij. Hij, uh, pakt, uh, hij spreekt weinig over politiek eigenlijk, maar als hij het doet, zoals bijvoorbeeld het socialisme. En uh, hoe dat helemaal vol zit met, uh, met uh, christelijke moralen En het eigenlijk wetenschappelijk van het christendom is. Mm -hmm. Denk ik ook wel, ja. Er zit ook wel wat in, natuurlijk. Het loopt parallel wat dat betreft. met het ontstijgen van wereldbeelden. Wat, wat hij over het, over het christendom. Het, het, zei, volgens mij. Of, je kunt het een paar want ik weet niet, ik kan het niet citeren. Is dat het eigenlijk de logische consequentie is van de politieke leer van. Jezus Christus. Dus je hebt uh, zijn boodschap als een sociale beweging en als een religieuze beweging. En dat socialisme is gewoon de logische stap voor, uh, voor wie de hoe zeg, sociale beweging van Christus volgt. Ja, maar waarom uh, doet het dan 2000 jaar voordat het zover is? Heel lastig, nou, dat is ook heel moeilijk. Uh, economische, uh, macro-economische uh, cijfers werden toen steeds meer inzichtelijk. En hij is natuurlijk heel erg van het uh, economie is alles. En cultuur het wobbelt erachteraan. Inmiddels is het een soort van omgekeerd uh, binnen de wetenschap, dat idee. Cultuur wordt steeds meer als, als, als de fundamentele factor gezien in plaats van de economie. Um, maar ja, het, het, het zit, voor hem zit de parallel vooral in, in dat, in dat uh, slaafmoraal, uh, uh, morel, dat, dat morele stelsel van het... Uh, Dat je jezelf klein houdt, dat je jaloers bent op degene met meer macht en dat je daarop je, uh, je verhoudingen met goed en kwaad weet te baseren. En dat is eigenlijk parallel binnen zowel binnen het Marxisme als in uh, de wortelen van het christendom. En eigenlijk nog ja, een een ressentiment? Denk je? Een wat? Nou, een ressentiment, een wrog eigenlijk. Hè? Dus wat je ziet bij een Marxist. Of, de Marxist, een Marxist of een neo-Marxist, is ook een wrok tegen de succesvolle. Ja. En een maskering daarvan is zeggen: succes is verkeerd en moet moeten broeders zijn. En, uh... Ja, uiteindelijk is, is, is, die zijn die twee morele stelsels waar Nietzsche het over heeft. zijn allemaal vanuit de, de individuele positie waar diegene die in het morele stelsel zit. Daarop is het gebaseerd. Dus als jij in de top staat, dan ga je relativeren. Oké, okay, ik zit hier aan de top, ik zit hier redelijk lekker, hoe kom ik hier? oh, nou ja, ik gedraag me zo en zo, dus zal dat wel goed gedrag zijn. Uh, die mensen gedragen zich zo en zo, die zijn zitten er niet zo goed bij, dat zal wel slecht gedrag zijn. Uh, de onderlaag, die, de, de onderdrukten, die denken, oh, wij zitten, zij zitten er zo en zo bij, kijk eens hoe ze zich gedragen, uh, en wat ze ervoor krijgen, zij zullen wel kwaad zijn, want anders kom je aan, niet aan die macht en alles, en wij kiezen ervoor om uh, ons klein te houden. Om, uh, wij kiezen ervoor om niet uh, een autoriteit te zijn. Dus wij zijn goed. Uh, alsof het een bewuste keuze <laughs> ja. is. Ja, alsof, alsof ze ervoor gekozen hebben. Dat is, is eigenlijk uh, jezelf voor de gek houden dat je in ieder geval prettig bij voelt. Nou, wat ik wel grappig vind, tegenover mij op mijn stage zit een, zit een enorm wijze Turkse anarchist. Die heeft een hele collectie van uh, Chomsky in zijn hoofd zitten. Dat vind ik ik luister heel graag naar die man, want hij weet het wel heel mooi te vertellen. Uh, of die gast? Nou, nah, die ja, gast. Ja, nee. ja, hij, het zegt een heel wijs man. Is, uh, hij is zo'n uh, haast Russische Turk. Heel licht, licht blauwe ogen, heel mooie uitstraling heeft hij. Maar hij, hij zegt ook bijvoorbeeld, als we het over uh, de rookruimte. En toen zei hij, ja, de rookruimte is daar geplaatst door een uh, oude baas. Oude baas, uh, goeie man, was anarcholoog. Ik zeg: wat is een anarcholoog? Ja, dat is iemand die heel veel weet van anarchie, maar hij is baas, dus <laughs> hij kan geen echte anarchist zijn. <laughs> en hij zegt zelf: Ik ben wel anarchist, want ik kies ervoor om een simpele archivaris te zijn uh, en geen uh, macht uit te oefenen. Maar wat ik wel tof van die man vind is: als er een vergadering is, dan durft hij echt werkelijk alles te zeggen en mensen weten dat hij. Slim genoeg is dat er waarde aan zijn woord hangt. Maar ja, dat, dat heeft hij dus ook, dat van ik kies ervoor om niet dat te zijn. En als je dat niet doet, al weet je heel veel over hoe anarchie en alles werkt, dan ben je geen anarchist. Wat de vier, ik ga even ingrijpen, want als, zoals het, als het zo blijft doorgaan, dan hebben wij geen enkele gast meer nodig in de toekomst. Dan kunnen we onderling onze uh, uh, gesprekken gaan voeren. Ik kom kom nog even naar onze laatste uh, redacteur, die uh, de logboek van de 4 niet kon weerstaan. Nee, nee. Paul Baarman, kun je <lacht> ja. iets over jezelf vertellen? Ja, ik word hier ook al de Nederlandse Paul Joseph Watson genoemd. Ja, dus, waarom eigenlijk? Ja. ja, dat heb ik geen idee van. Dat, uh, ja, sommige cult is al wel beter dan uh, anders, dat <lacht> is niet om mee te komen. En, is dat baartje, uh, uh, wat zeg je? is dat baartje. Ja, ja, het is dat baartje, dat is het uh. Nou, ik uh, vandaag, is, uh, opeens staan we hier dus met een uh, microfoon midden in tafel. Vandaag is natuurlijk eigenlijk uh, Arno Wellens hier uh, aanwezig zijn voor een interview, um, maar die uh, kon niet uh, begreep ik. Dus nee, ik, moest, zou, uh, ik zou vandaag een beetje de kat uit de boom kijken, maar uh, zodoende zit ik nu dus in de podcast. Welkom. Ja, dank je. Wat was jouw motivatie? Uh, mijn motivatie, nou eigenlijk uh, wat de andere drie uh, redacteuren natuurlijk al een beetje hebben, hebben genoemd, inderdaad, dat heel prettig is, ik, ik luister wel de virus af en toe eens. En eigenlijk heb je, heb je hier een, een, klein beetje, eigenlijk een klein beetje meer nog eigenlijk dan je vroeger bijvoorbeeld uh, de tv van, uh, hoe heet het? onze rokende vriend, die is uh, doodgeschoten hier in ons oh, de, de, de uh, dat Dat mensen een verhaal laten doen, zonder al te veel, gewoon laat mensen hun verhaal doen en niet inderdaad in, in drie quotes of, in, uh, of, of, of iets inzoomen wat totaal niet relevant is maar waarop je iemand dan lekker kan pakken of iets, nee gewoon, je, je komt daadwerkelijk te weten wat die mensen denken die geïnterviewd worden en dat is iets wat je bijvoorbeeld, als je gewoon uh, ja, uh, inzet uh, op, de, op de NPO, dan is dat vaak natuurlijk niet echt het geval. En heb je al een interview gehad, maar je weet nog steeds niet wat iemand denkt en al helemaal niet waarom die dat denkt. Ja. En dat is denk ik wel een, een, een sterk punt van Baten, dat je hier wel meer tot de kern komt. Ja, we zijn uh, niet de Nederlandse propaganda organisatie. Nee, precies. Wij zijn niet vies van propaganda, maar het is wat propaganda met inhoud. Precies. <laughs> ik dacht die N voor nieuws stond. nieuws, ja. ja. ja. Ja, inderdaad. Uh, dat is ook een van de redenen geweest om dit uh, op te richten. Uh, ten eerste omdat het idee dat er heel weinig media zijn die inderdaad, hè, uh, om het maar zo uh, politiek incorrecte dingen te kunnen bespreken. Maar ook gewoon, ja, heel veel gasten krijgen gewoon geen enkel, enkele tijd om gewoon hun, hun woord te doen. Ja, uh, wat, wat in de buurt komt, is misschien zomergasten. Maar goed, dat zijn, uh, ja, goed. Uh, Positieve uitzondering, denk ik, hè, zomergasten. Ja, uh, ja een goed format vind ik alleen ik ja. kan je dan afvragen wie de gast. Ja, dan maakt uit wie de gast is. ja En wie de interviewer is. Ja. Ja, dus geen de juja -ja of, uh, of dat, soort, dat soort mensen, maar gewoon, ja, dat, dat, dat was toen, toen echt, ja, echt een compleet linkse, linkse uitzending, zeg maar, waar ongeveer eigenlijk ook al die, al die dingen ook in terugkwamen. Uh, maar, uh, maar op zich, als je dat, als je dat ja, ook uh, bijvoorbeeld geen cel bijvoorbeeld toen hadden met de. Uh, die eigenlijk ook dat, dat format ook hadden gekoopt weer, ja. kijk ook dat weer van ja Ik ja. ja. Kom even niet op de naam, maar dat, dat zegt eigenlijk ook wel weer van dat ze op zich met het format, al zie je niet zo heel veel fouten bij bij zomergassen. wat je gewoon ziet bij bijvoorbeeld Pauw, of je ziet het bij Yinek of noem al die tafels maar nou, ook RTL Night. Je, uh, je mag je mag je mag max een kwartier je verhaal doen. Ja. Uh, uh, en dan wordt je continu geïnterimpeerd. Uh, ja. En, dan, en dan, dan, dan, dan moet binnen, binnen een kwartier moeten er twintig quotes uitkomen en, en houden je ja. twintig quotes niet, ja, dan, dan, dan, dan zetten ze weg en dan komen ze in de Ja, erbazen, ja. ja en, en inderdaad, wat je dan heel vaak ook ziet, is dat dan op het moment dat je echt gaat aan, aanvoelen van oh, nu komt er iets interessants of nu gaat er iemand met een steekhoudend argument komen, dan oh, er moet er snel ingegrepen worden, want we gaan naar het volgende onderwerp. En, ja, mm -hmm. dat. Ja. Ik vond het echt schitterend toen. Uh, toen uh, Thierry, ik hoorde ook zei ja, je hebt ook nog natuurlijk het mediakartel. Ja, maar we gaan nu even verder. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> nou ja, ze wist heel goed wie ze tegenover zich hadden. Iemand die een baan natuurlijk wil gaan dat was, schaneren. Het was dus heel meta. Uh... Het, was zo, het, was, het was prachtig. Hij ja. had ook een kartelbescherming. Nee, maar het is ja. natuurlijk ook, kijk, het is sowieso, het is ook, ja, het heeft iets heel erg frappants natuurlijk, dat je dus op de NPO tegen de NPO gaat zijn. Dus <lacht> <lacht> ja, dat heeft heel, heel, heel, ja. Vind het ook iets heel raars tegen, tegen zich en dan kan ik me voorstellen dat als je dan voor die NPO natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk werkt, dat je dan denkt van nou, uh, oké, okay, we gaan inderdaad nu naar het volgende, naar het volgende ja. onderwerp in dat, dat Dit is wat uh, we doen. Ja, dus, het uh, spreekt eigenlijk maar voor, zodat we het überhaupt uitnodigen. Dat je je eigen bespreken. ja, dood ja Gaat ook niet ja, aan. ik snap ze wel. Op zich kan wel interessant zijn, je eigen dood. Nee, maar ze willen nu ook, uh, want, want dat, dat hoorde ik ook weer, dat uh, Dilan Jisugurus, die had ook weer, uh, ook weer inderdaad in een van de concepten of zo gezien. Uh, waarbij er inderdaad werd gepleit van ja, er moeten zoveel mogelijk, of in ieder geval ja, er, moet, uh, er wordt niet meer gekeken op, op mening of wat dan ook. Maar puur op afkomst. Ja, dat, dat is vreselijk natuurlijk. als dus zo je zo'n. als je nou de moeten. Er moeten vrouwen aan tafel hoe moet vrouw zijn. Ja, dat is ook denk ik van ja, ook niet meer Ja, wat is Ja, maar dat is een geschik hoor. Dat is ook wel wat interessant dat er wordt gezegd van diversiteit is goed. En op zich, ja, diversiteit aan zich is ook helemaal niet slecht. En het kan ook heel goed zijn. Maar is altijd, is, het, uh, is diversiteit goed om, om het ding aan zich? Of werkt het andersom? Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar een. een, een uh, een, een orkest, dat bestaat uit of een voetbalclub, dat bestaat uit allemaal verschillende nationaliteiten, maar dat team of dat orkest niet zo goed, omdat ze die mensen op nationaliteit hebben gesorteerd, van we moeten een heel divers team hebben, nee, gewoon, ze hebben op kwaliteit gesorteerd en ja, dan kan diversiteit, kan dan een een zijn. Ja, maar dan, maar dan wordt weer als argument gezegd, oh, kijk eens hoe goed diverse teams werken. Of ja kijk, tuurlijk, dus dat, ook... dat zal dan vast, maar dat... Dan moet je natuurlijk wel begrijpen dat die diversiteit ontstond doordat je ging sorteren op kwaliteit. Maar als jij dus als, jij als voetbalclub gaat zeggen, we, moet, we hebben een Portugees, een Braziliaan, een Nederlander, een Belg en een Duitser nodig. Ja, dan is er echt geen enkele garantie dat, dat daar een goed uh, elftal uitkomt. Ja, dat is een vallen. simpel oorzaak gevolg, denk ik. Dus ja, dat de, precies. Dat is veel te lastig. Nou, het verschil tussen equity en equality krijg je dan. En Dat is volgens mij ook heel, heel, heel, heel vaak onduidelijk. Dat Hoe zie jij het verschil tussen equity en equality? Het verschil betekent toch gewoon dat equity is gelijke uitkomst, doorgaans wordt het zo gebruikt, en equality gelijke kans. Ja nou ja, het dus ja. betekent gewoon gelijkheid. Ja, dus, dat, dus wat we rechtvaardig achten is een gelijke verspreiding van kansen, maar dat garandeert natuurlijk niet een gelijkheid aan de uitkomsten. Nou, het garandeert een ongelijkheid aan uitkomsten en dat is prima. Um, het zou, het zou heel bijzonder zijn als gelijke kansen ook tot gelijke uitkomsten zouden leiden. Dat zou eigenlijk een heel vreemde toeval zijn. Als je zijn. voor het naar Noorwegen of Zweden, nou, ga niet naar Zweden, maar als je naar Noorwegen <laughs> gaat en je uh, gaat dan kijken hoe is de arbeidsmarkt gesegregeerd. Dus de meest traditioneel gesegreerde arbeidsmarkt ter wereld, juist omdat uh, alle, iedereen krijgt precies evenveel kansen, alle omgevingsfactoren worden uh, gesaneerd zouden kunnen zeggen. En dan komt uh, iedere, ieders eigen predispositie gewoon tot bloei. En dat zie je, uh, onder andere, dat uh, jongens en meisjes, dat later mannen en vrouwen gaan worden, verschillende behoeftes hebben. Nog niet eens zozeer verschillende competenties. Um, en dat noemen ze dan een falen van hun beleid. Want, want hun beleid is op gericht om een gelijke uitkomst te krijgen. Mm -hmm. En um, nou, volgens mij is het gewoon ook soms doodleuk een, een, een verwarring een gebrek aan inzicht, dat een gelijke uitkomst echt iets anders is. Het, je moet, moet ongelijkheid in kansen maken, wil je gelijke uitkomst terugbrengen. Ja. ja, je moet maar een stap in een, een sloom auto zetten, anders wint hij. Ja. Over uh, vrouwen gesproken, de moeder van de Batavir is zojuist binnengekomen, <lacht> mama hendt. Ik denk wel heel mijn best om mijn mond te houden, want <lacht> ik dacht het is raar als ik ineens binnenkom, maar en, en, en ik dus verraden. Ja, Natuurlijk kun je er echt niet meer op mee. <lacht> <lacht> en zag je dat het goed was? <lacht> ja, ik kwam binnen en zag dat het goed was. Yeah. Ja. Mooi. Wat is jouw um, mening over deze vier heerschappen die ons team gaan versterken? Ja, het is natuurlijk een legendarisch uh, team geworden. Daar uh, ben ik heel trots op. Ja. En, uh, <laughs> ik zag dat het goed was. Het is een zijn. We hebben een uh, huis-katholiek, een huis-filosoof, een ja. huis-historicus en een huis-Paul Joseph Watson. Ja. ja. Waar hebben jullie de huis-historicus eigenlijk op gebaseerd? Je bent toch een historicus? Of? <laughs> Hij ziet er helemaal oh, historisch uit. Rans. Ik studeer, ik studeer wel cultureel erfgoed. Dat lijkt er heel erg op. goed. Goed genoeg. En ik heb wel een, een enorme liefde voor de historie. Ik heb genoeg boeken verslonden daarover. En de filosofie ook. Maar uh, jij studeert het echt? Ge echt ja. Nee, dat is dus dus een bevoegdheid ook. Hè. Dus, dus het is ook een beschermde titel. En als jij uh, de metafysische grondslagen van de realiteit wil gaan bekritiseren, dan moet jij ook echt een diploma op je muur hebben. hangen. dat is helemaal verkeerd. Dan gaan. gaan. Ja, dan ik maar. Nee, het is geen beschermde titel. Iedereen mag ze eens gaan noemen. Oh jee. Dus ik je ga gewoon noemen. Maar ja, ja. je hebt er ook geen eten aan. Dat is maar de ik ga volgend jaar Politicologie studeren. Dus dan ben ik dan de huis Politicoloog ja misschien wel, misschien wel. Maar ook al. Maar misschien komt het ook een beetje door de, de wijze waarop je je kleedt en uh, je toet. Ja, precies antagonistisch. Ja, ja, Want je, je was uh, afgelopen dagen was je op YouTube uh, bekend geworden door een filmpje van uh, Forum voor Democratie. Ja, dat is echt mooi. <laughs> je werd Ik kwam Samen met de Hiddemeister in uh, in Ponius of in ja, ik kom ja, daar dan aanlopen. Het hoogste punt van je leven, denk ik. Ja, Ook in Kyoto, trouwens. Zo heerlijk geslaagd. Ja. Ja. Ja. Ik ben. Uh, ik kwam daar aanlopen en dan zie je ze al met, die, met, het, met het roze ding zitten en denk ik denk, God. Ja. Dus ik, ik, ik ze zijn, waren met, met een paar anderen bezig. Dus ik had nog een soort van uitstel van de executierrein, checkie. En op een uh, gegeven moment. Ja. Ja. Uh, nee, die, die, die kwam later. Toen, toen waren ze gelukkig al klaar. Al vond ik het wel. Hij stond wel verdacht veel op mij gericht toen, maar dat hebben ze niet ingegooid. Uh, en, en op een gegeven moment draait het ding om. En dan denk ik denk: oké, okay, nou, dan ben ik aan het deur. En de ze konden ook niet om je heen, natuurlijk. Nee. He? Nee. nee, nou, ik heb, die reacties waren wel, wel, wel ja, zalig. Het een, burger, een, heer, ja. een voetstuk van maar de samenleving, een burger, een heer, een voetstuk van de samenleving. Maar ook met een H burger. een G, dat ja. is wel een belangrijk onderscheid. Ja, dat is om te specificeren, dat niet gewoon staatsburger, ik, maar echt een, uh, de, de bourgeoisie, hè? Ja. de middenklasse, de burgerij. Dat is lekker 19e eeuw, goed, goed, goed ja. om daar een ja. te zeg maken. Maar iemand te die over 100 jaar nog stemrecht heeft, ja. zo iemand. <laughs> Ja, en er waren ook eentje noemde Jack Sparrow. Heel, nee, heel, veel, nee. heel veel advies over mijn haar. Um, ja, is, <laughs> maar ook mensen die zeiden: Nou, laat maar, dat vind ik wel leuk zo. Vooral, ja, ik vond het wel grappig. Ja, ik was een ja, beetje je, afgunstig ook vanwege je manen, want ik had ze vroeger ook en, en af, maar eigenlijk wil ik ze zelf ook weer terug. Ja, zie je, het is van jaloezie. Dit is gewoon. Ja. dacht ik helemaal En Een uh, netjes gecoiffeerde snor erbij. Ja. Een beetje snorvetten inderdaad zo Nee, Super we gaan vet. een beetje ja. zo niet dus vind ik wel leuk. Maar dat is toch allemaal niet relevant voor de mensen, het, niemand kan nee, dat toch nee, nee. zien eigenlijk. Want die hoort nee, we, gaan we gaan een filmpje zoeken, gaat iedereen gaat, het zoeken? We gaan er ook een foto uh, bij maken, dus uh, ja, we kunnen allemaal meegenieten van deze burger, deze heer. Burger. Maar we gaan tot ik het begreep, we gaan alle vormen van media gaan we goed benutten, we gaan ook schrijven. We gaan ze terroriseren we met achterste. inhoud en terreur. Ja, dus het is niet oh, alleen maar geluid uh, binnenkort. Het Precies. Ja, jullie Video. beantwoorden leugens plus terreur. Eh, beantwoorden jullie met de waarheid plus terreur. Gewoon waarheidsterreur, zoals is gewoon beter. Jongens, ik ben één uur best. Ja, ja. wel ja, ja. ja, uit. uit de hand. Er is geen gast. Die gasten, die, die, die perken ons nog een beetje in, zeg maar. Ja. Ja, oh. maar je gaat uh, ah, veel foto's, je, je, het is dat hij zijn zo zonnebreugt al vandaan zit, maar... Hij uh. ja, kwam net binnen als een, uh, als een, uh, een zeg, thug. Als Agent Smith. Thug live. Maar ja, je bent uh, sinds twee dagen ook dokter Lucassen, dus ja. dat is ook wel ja. gefeliciteerd. Ook wel gerechtvaardigd dan. Ja. Zeker. Dank jullie wel. Eigenlijk. Zeer veel respect. Ik word al vergeleken met uh, Agent Smith, nou dan komen er dus steeds meer van mij. <laughs> ja. Ja. Dok dokter Smith. <laughs> Is dat ook onder het kopje is Demography is Destiny? Uh... Een de kwestie van genetica. <laughs> als u zich afvraagt waarom over 50 jaar de wereld zo zo uitziet als zit, dan uh, weet u dat de kiem hier gelegd is. Uh, uh, ik denk dat we even moeten gaan afronden, want wij gaan uh, zo meteen uh, vergaderen, dineren en uh, vanavond nog naar een bijeenkomst van SIT bij de Heer van Amsterdam. Uh, maar uh, de luisteraars hebben even kennis met jullie kunnen maken en dan zullen jullie nog regelmatig gaan horen en zien als jullie ook op onze bijeenkomsten komen. Ja. Zoals daar binnenkort is, pannenkoeken bakken bij Batter 4 Guido. Maar daarvoor... <tie> niet zo harde mensen, was Daarvoor is 21 april in de zuster de, de lenteborrel! De lenteborrel! Dus wie zich een beetje terughoudend voelt om bij Guido thuis van zijn pannenkoeken te gaan genieten. <tie> <tie> Wat veel mensen toch wel in de terughoudendheid gevoelen, die geel niet nodig is. Uh, die kan dus even ja, het water testen.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 Pannekoekje te bakken bij Guido, je zult je gelijk thuis voelen. Maar dat is, de dat is een mensen. van de revolutie. Ja, gaat de scheide de scheide mensen, de, de, de bangige mensen, die kunnen dan niet als Agent Smith uh, erbij gaan staan. En een soort van, uh, doen alsof ze er niet bij horen voordat ze zich echt mee associëren. Dat kan niet in een huis. Nou Guido heeft gewoon expliciet gezegd dat de hele wereld bij hem welkom is om pannenhoeken te bakken. Dus de hele wereld is ook welkom. Ja. Project ja, X, ja, we project, ja, we X welkom. project Guido. En beste luisteraars, jullie mogen ook in de podcast komen. Dus uh, grijp deze kant, zou ik zo zeggen. Op de events worden dus podcasts opgenomen en de daar aanwezige gasten mogen allemaal hun zegje doen. Geniale politieke inzichten laten bewaren voor het nageslacht door het in de podcast uit te uh, En één vraagje, mogen ze die geniale inzichten ook laten bewaren indien die niet politiek van aard zijn? Ja, het is niet per se politiek te zijn, want we zijn mag een podcast schouder, over... mag ook filosofisch zijn, ja. zeker. Als het ja. maar goed rechts is. Cool. Ja. Lekker ja. rechts. Lekker rechts. <laughs> Ik heb nog wel een rondvraag trouwens. Wat is iedereen's grootste podcast slash radio voorbeeld? Of heeft iedereen een, een ding wat hij echt de tofste manier vindt? Ja. Maya um, Janopoulos, mm -hmm. maar dat is helaas gestopt. Mm -hmm. Maar ja, hier komen wij. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, ik vind Theo de Hommel wel goed, maar ik, ik luister niet heel veel andere radio, ik luister vooral naar mezelf. Zou ik zou het ook doen met zo'n van stemgeluid, zou ik dat ook doen. Collega, ik zit eens te denken, ja ik luister niet even een podcast. En ja, dan vraag je wat doe je hier, maar uh, <laughs> ja. het lijkt me een leuk avontuur, maar ik, ik weet niet, ik, ja ook naar mezelf. Heel soms zargonaf, maar ik vind hem af en toe iets te veel uh, op het oppervlakkige zeik. En, uh, en dan denk ik van ja, zeg nou eens een keer wat zinnigs. We snappen dat je het heel stom vindt. En dan haak ik eigenlijk af. Verder heb ik het, het geduld eigenlijk niet voor. Ik ga veel liever zelf houden worden. Ja. <laughs> nou, dat kon je niet. Wim? Ik vind Dave Rubin vind ik wel goed. Mm -hmm. Dat, dat, dat, uh, ook omdat die daar eigenlijk ook wel de, de, de gasten ook wel, wel uitpraten. En uh, ondanks dat iedereen wel weet van hij heeft een mening en hij komt er in ieder geval ook vooruit als interviewer. Laten die mening wel tijdens die interview wel opzij. En dat merk je dus ook dat hij dat, dat, dat wel doet op het moment. Dat hij inderdaad dan ook... Uh, Bijvoorbeeld ook ingenomen is, dan zegt hij dat ook. Dus bijvoorbeeld als Pau interviewt, ja. dan, dan zegt hij niet van waar die politiek staat. Maar het is wel relevant voor het interview. Terwijl als hij dat doet, dan zegt hij wel van ja, ik sta hier op, van dit en dit en dit. Hoe denk je, hoe denk je dan van jouw punten naar? En dat is, wel, dat is in ieder geval wel oprecht interview. Maar dat, dat zie je gewoon niet meer. Uh, het is altijd maar. Uh, ja heel, heel erg van oké wij eens onafhankelijk zijn en vervolgens lezen wij we uiteindelijk weer op uh, geen stel bijvoorbeeld dat er, weer, dat er weer, bijvoorbeeld de interviewer weer banden heeft met de, die, die, die en die en die. Oké okay, dan. Ja nou ja. nou, ja. Ja, nee maar, nee, maar, maar in ieder in, geval in, in de zin. Uh, ja, ja ik begrijp maar... je wel Wim, hè, dus in theorie hebben we allemaal verschillende zuilen, allemaal verschillende nieuwscenters, allemaal verschillende debatprogramma's maar in de praktijk. 99% wat er uitkomt komt rollen is uiteindelijk toch weer diezelfde postmodern kosmopolitische uh, invalshoek. Ja, ik denk, ik denk dat je dat wel, wel zo kan, kan, kan zeggen. Inderdaad, bijvoorbeeld ook bij, bij de door, Dan zie je bijvoorbeeld van, bijvoorbeeld laatst ook weer, daar zit ik zit, zit, zit te kijken. Want ik vind wel dat je ook van, van je, ondanks dat ik het rapport totaal niet mee eens ben, want allemaal allemaal wordt, wordt uitgezonden, dat vind ik wel dat je het moet kijken om er wel een goede mening over te hebben en dan zit ik de wereldwijd door te kijken en dan wordt er onder het mond van nou, laten we even een neutraal item uh, tonen, laten we iets over kunst doen en dan zie je inderdaad, hè, zoals Sid net ook al zegt, ja, dan zie je gewoon postmoderne kunst, waarbij je vergold, je kan ook wel uh, de kwast ook wel vervangen door een naakte vrouw en over het hele doek heen strepen, ja, dan denk ik van ja, dat, dat, ja. Dat zou ik ook knap zijn. Dat, dat, ja, dat, ja, dat kan. Ja, dat, dat is, ja maar, dat, maar dat is wel, uh, in het wel. Nou, dan moet het wel een slanke kijk... naakte vrouw ja. zijn, anders wordt het sleep wel een beetje lastig. Ja, maar ja, dat ja, is dan weer performance art. Ja. Hè? Dat uh, ja. is ongelooflijk. Ja, ja, maar de gemiddelde uh, ja, ja, Nederlander heet gewoon niet door dat dat één geheel is. Dat is onderdeel van die hele. Ja, maar het is in het lijk gewoon. Precies, maar de gemiddelde Nederlander heet dat niet door. Dus daarom moeten we dat via luisteren om dus ook te horen van dat dat dus. Uh, je kunt het straks zelf heeft het vaak ook niet door zich. Ja. Nee, is, uh, nee, ik ken maar, er één uh, die het wel door heeft. Uh, ja, wil, heb jij nog een. Ja, ik maak uh, één laatste afsluitende code. En dan geef ik het woord en, aan Sander. Paul Joseph keyword, Watson moet toch. En dan... je uh, dat of ja. jouw favoriete Zit Zitten uh, bij ja, de laat zich toch raar. Even op pauze. Is het Paul Joseph Watson, jouw favoriete? Ja, dat kan op de niet meer, toch? Nee. Nou, dat was het. Ja. Ja, <laughs> Zit, nou, ja. Ik bedoel, kijk, als media, een... media gaan over het voedsel van de geest. En mijn laatste afsluitende ja, boodschap. Stichelijk woord. Ja, stichtelijk woord, exact. is gewoon dit. Als het gaat om het voedsel van de geest, is media precies hetzelfde als gewoon voedsel. Hè? Als je het verkeerde inneemt, dan word je ziek. Nou, dat is een mooie eindboodschap. Beste luisteraars, bedankt en tot volgende week. Presentatoren, gasten en luisteraars ontmoeten elkaar in levende lijven tijdens onze events. Wij nodigen u van harte uit 21 april bij de Batavieren Lenteborrel in Proeflokaal De Bekeerde Zuster, te Amsterdam. 13 mei gaan we pannenkoek eten bij Batavier Guido in Vinkeveen. 16 juli hebben we de Benefiet Spelenvaren, waar we met bootjes over de Loosdrechtse plassen gaan varen. Uiteraard voorzien van wat druivennat en lekkere hapjes.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 .nl kunt u eenvoudig via Ideal creditcard, Card, Overbooking of PayPal uw geld geven aan ons. Er nog een beetje geld geven. <lacht> Hier, voor het goede doel. Denk je dan? Ga er zo op.